een vrouw in, uh, in uh, Engeland, China Matijke. en die draagt dus vanaf mei dit jaar al dezelfde jurk. Oeh. Dan denk je echt van, nou, dat is een Oeh. beetje goor, maar ze was dan wel tussendoor, denk ik. Blijkbaar heeft ze een droger. Maar ze doet het niet zomaar. Ze, ze wil dus met deze actie geld inzamelen voor arme Indiaanse kinderen die in sloppenwijken leven. En door die actie helpt zij de kinderen dat ze een betere toekomst hebben door ze middel van scholing. En ze wil deze jurk tot mei volgend jaar blijven dragen. En uh, ze heeft zelfs een blog en uh, iedere dag is er een foto te zien van de outfit die ze met die jurk heeft gecreëerd. En blijkbaar doet ze dan een sjaaltje om en dan een dingetje, dan een huppeltje en uh, weet ik veel. En uh, als je het wil steunen, kan je dus een accessoire doneren. En die gaat ze misschien dragen via een foto op haar blog. Lala. En ook kan ze, je kan natuurlijk ook nog een gelddonatie geven waarmee het project voor de kinderen in India gesteund wordt. Nou, dat vind ik dan wel een goede zaak. Ja, leuk. Toch? Het is een leuk, leuk bedacht. Ja, want natuurlijk, ja, heel veel mensen lopen nog gewoon elke dag in dezelfde kleren. Echt duizenden, miljoenen mensen lopen gewoon elke dag in dezelfde kleding. Die hebben gewoon niks. Die wachten tot gewoon. ze een zien en dan halen ze het eraf. Dan ja, trekken ze het eraf. Gewoon zo erg is het gewoon met die mensen. Maar uh, ja, die jurk doet me we wel denken aan die film van uh, Alex van Warmedam. Ja, die was leuk hè. Die is ah, geweldig. Ja. Gewoon in dezelfde jurk. Die, dan, die blijf je nog volgen omdat die, hij wordt tweedehand. En dan geven we de volgende koopt, ja. de volgende vrouw koopt hem. Hij heeft een nieuwe film uit trouwens. Oh. De laatste dagen van Emma Blunt of zo geloof ik. Dat, oh. Ja, die gaat dan dood en die... In een landhuis wonen ze met z'n allen en moeten ze haar begeleiden. Dit is echt een grappige film. Ik heb wat voorstukjes van gezien. Ik zou afgelopen donderdag gaan, maar het moet toch even gerealiseerd worden dat ik echt ga. Leuk. Laatste plaatje voor 9 uur. Na 9 uur zijn we hier weer met wat gouden Rich Girls. We walk around. Pretend we're all grown up. Hey, rich girls. What can you tell me? Why ha so stuck out. Huh? That's so all down Tendon. We're all grown up, hey rich girls, where well, can you tell me, why, you're so stuck up, and that's so down, I tell you everything I know, any little thing I know, I'll tell you everything I know, any little thing I know.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 De ministers Klink en Verburg zijn vandaag in Noord-Brabant waar ze zich laten informeren over de q koorts De twee bezoeken Landert en praten onder andere met een geitenhouder, een patiënt en een huisarts. Dit jaar zijn in Nederland bijna 1700 mensen ziek geworden door de q koorts vooral in het oosten van Brabant. Vier mensen zijn volgens het RIVM overleden. q koorts is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie. Mensen lopen meestal Q-koorts op door lucht in te ademen met fijnstof dat met de bacterie is besmet. De bacterie wordt verspreid door schapen en geiten, maar ook door andere dieren. Minister Rauwvoet is niet tevreden over de resultaten die de regering tot nu toe heeft behaald. De komende twee jaar moet het kabinet het laten zien, zegt hij in de Telegraaf. En waarschuwt de PvdA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 Het weer, wisselend bewolkt, vooral in het binnenland kan een bui vallen, vanmiddag zonnig en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journal. BeachNet, BeachNet in de Straat bestaat nu al meer dan vijf jaar en heeft haar diensten flink uitgebreid. BeachNet.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 Hij is bijna vol. Ja, hij is bijna. Ja. nog. Ah, oh, mooi uitgerekt. Heeft het nog een beetje een lengte gekregen deze single natuurlijk. Jam en gimme, give gimme, give gimme. Oh net, dat is van ABBA. Dat is net weer een ander soort... Eh, maar wel een zomerse plaat. Net zoals die van ABBA. Dus, dit dus is het toch in dezelfde 25e genoten van de radiobagam. Het is zes minuten over negen. Uit een beetje grijsachtig grijsachtige zandvoort. Maar met wat leuke muziek en wat leuke... Presentatoren. Ja, en uh, ook uh, leuke dames die misschien toch... Uh, hierheen en weer gelopen. Ik noem maar wat, dan wordt het toch aantrekkelijk... Met iets schitterends uh, tussen de borsten. Ja, ja, dat zal wel schitterend zijn. Uh, in Amsterdam zijn ze echt helemaal een beetje... ja, helemaal de weg kwijtgeraakt daar. Je mocht natuurlijk daar niet roken in het café. Nou, dat hebben ze weer losgelaten, want nu mag je wel roken... als je geen personeel hebt in het café. Maar nu zijn ze op terras ook fanatiek aan het controleren... of je niet je pilsje staand op drink. Want anders uh, kan je ook een, bonker, een bon krijgen. Diegene die dan daar staat te drinken krijgt geen bon met de horka-gelegenheid. die krijgt dan wel een bon En al die bonnen worden dan weer opgeteld. En uiteindelijk krijg je per jaar krijg je dan, uh, zoveel bonnen op je mat. En heb je er meer dan zoveel, dan kan je je tent sluiten. En nu hebben ze gisteren daar even protesten aangetekend. Ze hebben daar in Amsterdam hebben ze met z'n allen hebben ze op straat hebben ze bier lopen drinken en wijn lopen drinken. Ja. En, en ze hebben daar ook gestaan en niet... In, uh, op een terras, maar gewoon normaal op straat. En dat mag natuurlijk helemaal niet. Dat is echt schandalig ja, gewoon. Maar het gebeurt eigenlijk te pas en te onpas. Het ja, klinkt als een ouderwetse uitdrukking. Maar ik, uh, als jij bijvoorbeeld nou op het strand gewoon zit. Ja. En uh, daar wordt ook alcohol geschonken. Ze hebben een alcoholvergunning. En, uh, maar er zijn ook mensen die, die drinken gewoon op die bankjes langs de boulevard. Er wordt dus echt overal in het openbaar alcohol gedronken. Maar is dat echt zo? Ja. Kan daar niet, niet op gecontroleerd worden dan? Ja, ja, ik denk dat ze wel aan de gang blijven. Het is wel uh, lucratief, denk ik hoor. Ja, maar dat ik levert heb het ook genoeg op hoor. Als je naar het strand gaat van. Uh, je gaat lekker zitten ergens en je neemt lekker een flesje wijn mee of zo. Dat mag, mag niet. Mag dat dan niet? Of mag het alleen als het verkocht is daar? Ik vind dat ze daar ambtenaar voor aan moeten stellen gewoon. Een alcoholambtenaar? Ja. Ik denk gewoon eigenlijk ja. van het moment dat je de, de, de Albert Heijn uh, C1000. AZB, weet ik wel waar je... Nou, AC de Boer, nee, ik weet niet. Maar je gewoon een supermarkt uit komt lopen... dat ze gewoon je altas moeten controleren... of je alcohol bij je hebt ja, ik zie hier ook en hoe oud je bent... en of de dop erop zit. Ja, Ik zie hier nou bijvoorbeeld in de uh, Utrechtstad... de politie band alcohol uit straat. wel eens twee jaar geleden. Die deelt voortaan een boete van 50 euro uit... voor iedereen die met alcohol op straat wordt aangetroffen... en de omgeving hindert. Ja, als je niet hindert, dan mag het blijkbaar wel. Maar ik vind het uh, wel heel vreemd. En uh, het wordt straks ook uh, strafbaar voor jongeren in het hele land om op straat alcoholhoudende drank bij zich te hebben. En ik, ik denk zelf van ja, ja, tijdens ook die festivals hier, iedereen loopt met bier in zijn hand van de ene kroeg naar de andere. En zo. Ja, de meeste me, mensen liggen gewoon op de grond hè, op zo'n festival. Ze hangen nee, gewoon op de grond. Nee, en je zat gewoon en lekker zitten. te babbelen, maar je hebt ook aan een, op iedere straathoek... Uh, en het is ook best alcohol. wel gevaarlijk, als je namelijk sta, je staat te drinken, kijk, in een café, dan leun je toch gewoon tegen iemand aan. Weet je, als dus je, zeg maar, je bent toch gekomen aan het drinken zo'n, zo'n in zo'n café, in je valgeven ja, het om. Dan val je tegen de bar aan en dan word je opgevangen. Maar als je gewoon op straat loopt, kan je toch omvallen? Mm -hmm. Dan kan je de hersenletsel oplopen. En dat, moet toch, dat kost allemaal weer de maatschappij weer geld. ja en, Maar het is ook, denk ik, gewoon alcohol op straat. Ze willen het misschien vermijden, dat mensen inderdaad die bierglazen weg gaan gooien. En ik merk ook inderdaad steeds vaker, uh, ik fietsen laatst dus gewoon van haar naar Zandvoort en op dat hele pad daar achter de tennisbanen en dat soort dingen. Ja, die ken je, dat ken je natuurlijk niet. Maar nee, het nee. oude pad van het oude trembaan Maar ja. uh, echt iedere paar meter... lag er gewoon een, een, een stuk gekeild flesje. Ja. ja en daar word ik, word ik niet vrolijk van met mijn fiets. Nee, dat is wel waar. Dat zijn wel weer... Dat zijn uh, de, de, de excessen ervan. Ja, dat zijn de excessen. Maar inderdaad, er wordt steeds meer gedronken. Er wordt steeds meer gewoon gevonden. En dan zitten ze wel eens over drugs. Maar ik vind drank vind ik eigenlijk ook best wel heel uh, heavy. Maar het klinkt wel betuttelend dat ze... Ja. Dat, zelfs, ik, dat lees je dan, dat een zo'n uh, horeca-eigenaar... dat die gewoon echt... Per jaar zoveel bonnen krijgt. En ja. elk jaar stapelt het zich weer op. En als hij zeg maar boven de 30 uitkomt, dan kan hij zijn horeca gelegenheid dichtgooien. En dat, is, dat ja. gaat niet elk jaar. Dat gaat niet wat hij in één jaar heeft, maar totaal. Ja, het is, het is een beetje meer een En ik denk zelf, laten ze ook de, de mensen aanpakken die gewoon uh, op straat met die drank lopen. Ik denk dat het wel goed is. Dat je het dan wel uit je hoofd laat, om, inderdaad, om met drank te lopen en, en onder, onderweg te drinken. Ja. Kijk, tijdens een festival, nou oké. Okay. Maar gewoon hier op een zaterdagavond in het dorp... als mensen gewoon op straat zitten te drinken... dan kan je die pakken. Daar kan je niet, dan kan je niet uh, de kroeg op pakken. Die mensen hebben toch echt drank vandaag gehad... en die drinken dat er gewoon ergens op een bankje, bank... Ja, eigenlijk moet het niet kunnen. Het moet gereguleerd worden. Het moet allemaal binnen de perken blijven. Ja, zeg... Zeg, schandalig gewoon ja, zeggen. Maar dan, dan wordt er misschien ook weer minder gedronken. Dus ik hoef niet meer hoe na te, te denken. <tus> ik hoef verder niet na te denken. Maar ik weet dat de regels zijn. Ik mag dit niet en mag dat niet. Je kan ook gewoon nadenken. Ik mag wat drinken op straat. Maar ik moet me wel gedragen. Ja, maar vroeger kon je ook voor openbare dronkenschappen opgepakt worden. Openbare dronkenschappen, landloperij. Ja, maar goed, dan moest je het wel echt heel erg uh, Ja, uh, nou, bon hoe, bon, hoe bond denk jij dat ze het hier s'nachts maken? Ja, dat is Ik waar. heb een tijdje in de Haltestraat gewoond, boven een kroeg geslapen. Yeah. En s'nachts, nou, dat was echt verschrikkelijk. er net een hele kudde jonge stieren wordt losgelaten. Maar dat is ook bij het lokaal daar, bij het dranklokaal. Ja, daar, vlak boven. Ja, ja, logisch man. Dan worden ze gewoon in de kroeg uitgeduwd. Ja, maar ja, dus ze hebben gewoon allemaal veel te veel gedronken. En eigenlijk moeten de kroegmazen ook stoppen met schenken. Als mensen hey, het te veel drinken. Moet geld verdiend worden, dat, dat denken ja. ze. Ja, het ja, is dan weer een fout voorbeeld. Of de prijzen aanpassen en uh, bijvoorbeeld zeggen van nou een biertje is 3 euro en een colaatje is 1. Uh, ja, ik weet het niet. Mij Zou dat moet... helpen? We, we zitten weer van bovenaf naar beneden te kijken. En we moeten gewoon de mensen aanspreken dat ze zich normaal gaan gedragen. Daar niet moeten zoveel we weer toe. Ja, we niet zoveel moeten toe. We moeten het rotleven vergeten. Anders... Dat, ja, nou, dat rotleven moet gewoon leuk worden. In plaats van dat je... Dan, ja, dat is waar. Je maandloner erheen moet jassen om te denken. Nou, het is toch wel leuk het leven. Ken Kenet Ken het allemaal. I go, I go, I go. Wave me zien op die radio hier bij En fijn dat u luistert. Het is kwart over negen. Komt dat bed nu toch maar eens uit. Er moeten boodschappen worden gedaan. En nog veel meer.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 Secret act. Zo'n een, uh, een groepje mannen in het zwart. Die zijn gebilogeerd staatsstukken in Amerika. Nee, uh, Engeland. En uh, die duiken er af en toe in. En die hebben zichzelf zo omgedoopt. Official Secret Act. De heet Bloodsport. Ze hebben meer uh, hits gehad, onder andere de Girl van BBC. Hebben we hier vaak gedraaid. We draaien alleen maar hits. En daarvoor daarvoor er ook een ander geinig plaatje van The Wave Machine. I go, I go, I go. We waren dan een beetje aan het napraten over het feit van dat er zoveel regels zijn. Dat je soms niet helemaal weet wat nou wel mag en wat niet mag. En ik heb zelf altijd een constant gevoel als ik op straat loop en ik zie een agent in de, in de vette aankomen lopen en ik dan denk ik van, oh kan elk moment, kan ik ontmaskerd worden. elk moment word ik aangesproken. Hé, hey, het is nu wel genoeg geweest, hè, meneer Toebak. Ja, ja, je hebt ook wel gelijk. Ja, al die skanderingen die jij iedere zaterdagochtend hier op de radio doet. Oh, dat dat is ik, maar, gevaarlijk. Nou, dat is misschien wel zo. Maar gewoon op het moment dat ik daar loop, voel ik altijd denk ik van... Ik doe vast iets, iets verkeerd. Ik ben er zelf alleen nog niet verbust Ja. Ik doe, ik, ik doe vast. Ik, ja, ik, ja, ik weet het niet. Zeg het maar, wat doe ik fout? Nou, en dan zegt die agent, meneer Toebak, leuk radioprogramma heeft u. Ja. En dan denk je: oké, okay, een beetje positief zelfbeeld hebben. Ja, dat is misschien, dat heeft gewoon te maken Stom, met, dat, met ja. het zelfbeeld. Maar dat is ook, uh, maar, ik vind het uh, verrassend dat jij het over jezelf zegt. Maar ik, het is ook weer zo van. Uh, de, dit zijn de redenen dat een heleboel vrouwen... niet extra salaris durven te vragen. Mannen kunnen het over het algemeen wel. Maar jouw vrouwelijke kans misschien iets meer ontwikkeld. Ja. Maar dat vrouwen durven het nooit. Die hebben altijd het idee dat ze dan een keer iemand komt... van ja, je werkt hier nou wel, maar wat doe je eigenlijk? Wat kan je nou eigenlijk? Dat je dan denkt, van je bent altijd bang dat je ontmaskerd wordt. Ja, ja ik heb dat ook wel een beetje. In mijn ja. werkloop is ook altijd te klagen dat ze zo zwaar. En denk Ik denk wel zo zwaar? Ik weet niet hoor. Ik vind het wel leuk hier. Ik vind het wel leuk. <laughs> ik vind het gezellig. Ja, ik ben, ik ben wel lekker aan, aan vakantie toe. Nou... Ik vind dit al vakantie eigenlijk. Een beetje, beetje knutselen. Een beetje knutselen, een beetje met die cliënten knuffelen. Ja, oh, het zal weer naar huis. Oh, ik ga, wel, ik ga al weer naar huis. Dat oh, is heerlijk okay. prima. Zo. Dus nou, ja, ik nou, ja, goed, ik, zeg het, ik hang het me niet aan de grote klok. Maar uh, ik, vind het, uh, ik vind het niet echt zwaar. <laughs> nou, we hebben maar 10.000 luisteraars. <laughs> Misschien ga ik er niet voor. Misschien leef ik beneden mijn, uh, mijn niveau. Ja, dan, Dat nou, is het, denk dat ik. Dat denk ha? ik wel. Ja. ja, ik moet het oprekken. Dat is het eigenlijk. Dus dan komt die agent van meneer. U kunt veel meer. U, kunt veel, u bent een roof van uw eigen leven gewoon. Of u ja. bent een, een dief van uw eigen leven. Maar wat wil je dat er later op je zerk staat? Hij kon zo goed knuffelen en knutselen. Ja. Nou, nou, ach. Hij was, ach. Wel, hij was wel aardig. Leek hij was heel wel, leuk. Of hij was wel aardig. Hij was wel aardig, ja. Maar ben je aardbaar? Aaibaar? Ja, ja? Nou, ik ben wel toe. Ah. Nou, en en heel selectief natuurlijk. Af en toe dan haal ik even uit. Ja. Het is uh, ja, onvoorspelbaar ben ik soms ook een beetje... De Mexicaanse griep heeft nu ook een eigen single. Mexicaan Flu heet het. De, nee, de Nederlandse medegroep Kissing Girls heeft hiermee uh, met name de woede van veel Belgen op een hals gehaald. De Nederlandse producent Raymond Franken benadrukt echt dat het beslist in bedoeling is om een slaatje uit de, Amerika de Mexicaanse griep te, te slaan. Maar... Uh, Oh ja, ik krijg hier net wat tips om, uh, om mee om te gaan. De programmeleiding geeft even een formulier. Uh, maar uh, het is de bedoeling dat 80% van de opbrengst van deze zingen... dat het naar een goed doel gaat. Dat, ja. Dat vind ik wel nou, weer mooi. Dat is een goede zaak. Ja, is een hele goede zaak. Maar dat is het goede doel om te zorgen dat mensen niet besmet raken. Nou, dat staat er niet helemaal bij. Daar zijn ze nog mee bezig. Ze gaan in onderhandeling waar het, uh, waar het uh, geld naartoe gaat. Dus dit klinkt wel vaag. Okay. Dit klinkt nog niet helemaal van dat het allemaal in kan en kruik is. Of nee, 80% gaat naar... Uh, naar het aids of zoiets. Dus we gaan eerst geld verdienen dan 80% daarvan. Wat zullen we eens overmaken? Dus ik weet het niet. Het klinkt niet nou ja. echt als betrouwbaar. Maar het is wel dus het RIVM. Ja, dat is uh, volgens mij is de voorlichting van het ministerie. Die heeft wel het volgende bekendgemaakt hè, gisteren. Ja? Dat de Nederlandse overheid 34 miljoen doses vaccins heeft besteld... tegen de nieuwe influenza A. En dat staat dus H1N1. En het is voldoende dus om de gehele Nederlandse bevolking twee keer in te enten. Ja, oh. Ik wilde maar één hoor. Maar ze worden niet in één keer geleverd. En de volgorde van het vaccineren zal de komende maanden worden vastgesteld. Dus we moeten aan de shot komend najaar. En ik zit echt te denken, zal ik het nou doen of zal ik het nou niet doen? Wat, wat ga jij doen? Ja, als ik, ik, ik, ik volg gewoon de opdracht die ik krijg. Ja, oh, je bent ja. wel heel docil. Jij, jij doet wat je gezegd wordt. Ik heb nog wel wat tips om het te voorkomen dat je die uh, influenza uh, krijgt. Mijd contact met mensen met griep. Je nou je... ja, ja. Was regelmatig uw handen met, uh, met zeep en water. En poets je tanden met prodent. Oh nee, ja, dat is heel ja, wat, wat anders. Gebruik papieren zakdoek bij hoesten of niezen en snuiten. En raak zo min mogelijk uw mond, neus of ogen aan. Raak zo min mogelijk je eigen mond of andermans mond? Ja, zo, zo min mogelijk je eigen neus uh, en ogen ja, aan. Ja, maar, maar dat is denk ik als je het zelf hebt. Want als jij je mond aanraakt en daarna zit je dus inderdaad aan. Uh, aan de hand vatten overal. Ja, dan, dan wordt het verspreid. Want als een ander daar weer aan komt. Ja, ja. precies. Via het oog gaat het ook vrij makkelijk. Heb ik gehoord, ja. Dus niet, Nou, dit niet te is. Hard uh, ik ik zou zeggen, zonder van die bomen die hiervoor zijn gekapt. Voor dit uh, A4'tje wat rondgebracht is. Want het klinkt allemaal zo logisch. Je handen wassen. Een papieren ja. zakdoekje voor snuiten. Uh, Meid-menselijk contact die, de, die die griepen hebben. Mij heb jij menselijk. het? Nou, ik heb er geen idee van. Nou, uh, daar raak ik jullie helemaal niet in. Sorry. En uh, je ogen en je mond dus niet aanraken, dus niet in nee. je ogen wrijven. Maar oh. dit, dit is ook al na, ook tegen voorkomen van de E. coli bacterie. Handen wassen en dat soort dingen. Want het is ook zo, als je naar het toilet gaat, moet je eigenlijk je handen wassen voor je erin gaat. Maar eigenlijk daarna ook weer. Zo dan kan je eventueel een bacterie naar binnen brengen, maar ook weer niet naar buiten. Je moet eigenlijk, ik zal nog steeds zien dat ze het niet hebben, dat ze het niet hebben bij wc's, dat je met je voet de deur open kan maken. Dat is, waar, waarom is dat dan niet? Oh ja, ja zo'n ik... zo, zo knop op de grond, dat trap je even op. En dan ja, dan gaat die, die dan dan deur open. open. Het is te makkelijk voor woorden. Het blijft nog wel het slot, hè? Ja, maar dan kan je Hoe toch doe met... je dat met je voet? Nee, je, je, je, je doet hem open. Je, uh, ja, het is wel, je moet hem eerst openmaken natuurlijk. Je maakt hem eerst open, dan raak je wel besmet natuurlijk. Dan op een gegeven moment uh, heb je aan de binnenkant een knop... waardoor je dus uh, met je voet hem open kan maken. Ja, dat moet wel. Het moet, ik ga ik ga daar even over buigen. Ja, dat is een heel goed idee. Ja. Dit zou een uitkund, uitvinding kunnen het zijn. Het mooiste idee van Nederland. Ja, want ik bedoel, ik zie natuurlijk die artsen altijd die deur open schoppen... als ze naar, uh, naar een afdeling lopen met die handen zo omhoog. Ja. Maar dan moet... Voor gewone wc's moet er ook iets zijn. Maar daar zit al de meeste bacteriën. Ik ga, ik ga even knutselen morgen. Ja, en ik vind ook met wc-papier en zo... Dat is wel hygiënisch. Maar ze moet ik denk gewoon dat je je handen in de pot moet houden... Op het moment dat je doorspoelt. Want? Dan zijn je handen gewassen. <laughs> dat is <laughs> een, een heerlijk, heerlijk idee. <laughs> Goed, gisteren was uh, George Duke ook op het Jazz Festival. North Sea Jazz Festival. George Doek echt een oude rot in het vak. Gewoon die sp speelt volgens mij al... Al 40 jaar in beentjes uit, ooit een Frank Seppa heeft hij uh, Frank, Frank gezeten. Toen is hij zelf een beetje meer de blues-jazz kant op gegaan. Frank Seppa was gewoon niet meer te volgen, natuurlijk. Dus we draaien even Mercy van zijn laatste CD. Let's go, ben. Ik zal ze vertellen hoeveel albums hij afgeleverd heeft. Het is echt tientallen gewoon. Samen met Stanley Clark heeft hij ook wat muziek gemaakt. Punky, punky werd het toen een beetje. Stanley Clark is meer de man van de basgitaar. En Marcus Miller staat er ook heel vaak bij. Ik ben het er helemaal, hier helemaal over de top gewoon. Wat de muziek zeg. Gisteren speelde hij George North Sea Jazz Festival. Dit is van zijn laatste cd Het heet Mercy. Hij speelde vroeger met Frank Seppa. Hij speelde de keyboard. He, om het even volledig te zijn. Dat je niet denkt, van, wat, wat bespeelde hij eigenlijk? De keyboard in de hoogtijden van uh, de soulshow Show met Ferry Maat heeft hij een uh, grote bijdrage geleverd. Want veel van die uh, achtergrondmuziekjes die Ferry Maat gebruikte. Dat was van George Doek altijd. Ja. Dus is even om dat uh, even volledig het te komt zijn. komt ook uh, heel vertrouwd uh, over deze muziek. Ja, ja. gewoon lekker whisky erbij. Achteroverleunend. Whisky. Whisky, ja. Whisky en jazz. Smokey. Hoorde gisteren een hele item erover. Dat schijnt echt uh, te gek te zijn gewoon. Echt de juiste whisky bij de juiste jazz. Dan kom je er helemaal in gewoon. Dan, echt, dan kan je zo'n gesprek bij jullie niet meteen aanvragen. Ja, precies. Wat een gek, deze muziek. Ja, vind je het gek? Je hebt een ja. heel fles op. Ja, het gaat ja. Er, je hebt ook zo'n klein laagje in, die fles, in je glas te doen. Maar dat dat werkt gewoon niet. Dat nee. werkt gewoon niet. Dat kan ik je vertellen. Zandvoort Nieuws? Ja, ja Zand... Nieuws uit Zandvoort. Nee, ja, ja. ja, maar, ja, maar... allemaal vanuit Hoogland. Ja, Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Wil jij even kijken of jij een stroompje kan ontvangen? Eens dus even kijken, heb je al een muziekje opstaan of niet? Ik heb al een muziekje opstaan, ja. Nee, dan doet hij het toch niet. Dan doet hij het nog niet. Nee. Oh, nou, Laat ik, ik even met Rui kijken wat er mis. Precies. Keep up the good work. Goed. We zijn bezig met de lijnen te testen voor het programma. Goedemorgen Zandvoort na tien uur natuurlijk. Om even te weten waar we mee bezig zijn. Het is half jaar en om half valt ja. wat nieuws uit de regio. Ja en wat is er nu weer? Recreade gaat weer beginnen. Van 12 tot en met 24 juli worden er weer allerlei leuke activiteiten georganiseerd. Zowel in het centrum als in Zandvoort Noord. Verder wordt een oude, uh, oude traditie hersteld, Want op 12 juli is er een gezinsdienst in de kerk. En met medewerking van een band. En voor de kinderen is er een dansje en een spectaculaire Poppenkastvoorstelling. Dus iedereen die het leuk vindt om de echte start van Rekreanen te vieren. of gewoon wie er van Poppenkast houdt, is van harte welkom om deze dienst bij te wonen. Dus morgen om tien uur in de kerk aan de kerkplein hier in Zandvoort. Ja, je moet altijd luisteren naar je baas, maar niet alle bazen zijn echt betrouwbaar. De politierechter van de rechtbank Haarlem heeft een oud-brigadier van politie Kernland veroordeeld tot vier maanden voorwaardelijke zelfstraf voor het verduisteren van 85 euro. Oh nee, 85.000 euro. Vier maanden voorwaardelijke straf. Oh. En waar, dat is het is geld, waar is het geld? Ja precies, als tot het geld terug is, vind ik het niet echt maar anders vind ik het echt schandalig. Vier maanden verwaardelijke straf of het van 85.000 euro. De 34-jarige man was naast brigadier ook penningmeester van de sportvereniging van het korps. Hij maakte dat geld van 2005 tot begin 2008 over van de vereniging naar zijn eigen bankrekening. Hij sluist het geld door om zijn leefstijl te kunnen bekostigen. Het geld is op, dat is duidelijk. De brigadier gaf openheid van zaken toen alles uitdreigde te komen en nam nou, direct ontslag, dus dat is wel prettig. Ja, wat doe je daar? Dan krijg je volgens mij krijg je dan, dan een uitkering. Nee, want hij neemt zelf je ontslag. Dus, ja, uh, krijgt geen man, uitkering. komt echt vreselijk in de problemen. Het is wel een krijgt die, Hij krijgt toch geen wachtgeld, hè? want dat is met die ambtenaren zou die krijgen ja, hij wel wachtgeld. Hij heeft zelf wachtgeld. ontslag genomen. Maar goed, hij heeft wel uh, een regeling getroffen dat hij het langzaam allemaal terug gaat betalen. Dus ja, maar slimmer dus. zelf ontslag nemen, dan kan je zelf weer gaan solliciteren en alles, en dan, uh, dan heb je niet. Uh, dan kan je het misschien nog verzwijgen. Ja. ja. Uh, morgen om op 12 juli staat er weer een concert uh, gepland. En het is het Manchester Grammar School Orchestra. En uh, de deze zomer worden dus door de Classic Concert en Club Europe Engeland... gezamenlijk een aantal concerten georganiseerd... voor jonge muziekstudenten uit het Verenigd Koninkrijk. Het koor uh, bestaat in totaal uit 34 leerlingen van 14 tot 18 jaar... In, uh, uh, er zijn enthousiaste amateurs, en maar ook wat serieuzere zangers. En uh, er worden ook leuke solos gespeeld. Dus morgenmiddag om drie uur. En uh, de kerk, dezelfde kerk waar de ochtends de rekenjaren gaat starten. Uh, de kerk is om half drie open en de toegang is gratis. Het kunstverstein 2008 was vorig jaar een succes. En daarom heeft de organisatie besloten om op 26 juli en 2 augustus 2009, dat is volgende week of die week daarna, Nee, over twee weken is dat uh, tweede editie te, uh, te, te organiseren. of tenminste, die is dan. Ze zijn daar op zoek naar jonge, talentvolle mensen met een passie voor muziek, dans, circus, uh, poëzie, cabaret, rap, musical of toneel. Het maakt niet uit of het de groep is of een soloartiest, zolang je maar wat kwaliteiten heeft, dan kan je meedoen. Aanmelden via uh, www.kunstverstijnd.nl. Ja. Laat je ontdekken. Uh, er is uh, in, het, uh, in het HD van, de, de, van, van vandaag is er een hele speciale pagina over zomer in Zandvoort. Oh. Want zoals er we vorige week al meldde, gingen ze dus een week bij Zout zitten... en iedereen kon zijn verhaal daar kwijt. En daar nou is er ook een heel verhaal geschreven over... Uh, dat wij vroeger een dolfinarium hadden hier in Zandvoort. Nou, dat is erg leuk. Ik ben vroeger zelf ook geweest. En nou blijkt dus uit het verhaal, en dat heb ik nooit geweten... je hebt dat liedje van Daar heb je Flipper, Hij is geweldig... die altijd uh, vaak op tv kwam. Ja. Dat liedje is door Prinses Juliana geschreven. Prinses Juliana? Ja. En al die jaren daarna uh, was het gewoon zo van... Uh, zij het nu in een liedje altijd mee en zo. En zijn er zijn gewoon hele leuke uh, uh, herinneringen van mensen aan, aan het Dolfinarium. Er staan ook foto's bij. En zelfs de Dolly Dots hebben er vroeger op getrainen. En uh, wat was er nog meer? Uh, het, het is begonnen op 1969 was het begonnen. Maar ze kwamen daar al zo'n problemen met uh, inderdaad de stromen en al die dingen meer. Dus er zijn... Uh, toch bijna twintig jaar zijn ze open geweest. in 88 viel het doek voor het drofinarium. En ja, ik vind het uh, zo laat pas. Juliane heeft flipper. Ja, want ja, daar heb je flipper, flipper. Ik wist dat ze goed kon schilderen, maar dat zou ja, ook nog niet. Nou, geen... Ja, ze kon ook toneelspelen. Zijn Ja, nee. toneel voor... Ja, ik dat denk dat we ze ook met ze allen heerlijk gezongen hebben. Samen met Bernard, daar waren ze heel goed in toneelspelen. Ja, zeker. Naar de buitenkant toe. Maar toch, zij is dus echt ook een zandvoort geweest en alles. Dat is wel heel leuk. Dat is Zo verder wat regio berichten. Ze hebben een nieuwe single uit. En dat draaien we natuurlijk dus ook altijd hier. Raindrops. Basement Jacks. maakt dat van die... ...ja, dit is je muziek! Gimmick! Het is geen muziek, het is een gimmick! Dat is toch echt muziek? uit ah, echt ...geen echte muziek noemen! Het zijn geluiden, het lijkt wel... oeh. oud geluiden! Gemaakt door Obama... ...oh nee, die heet tegenwoordig... ...Oh, Kiki! O Kiki? Oh, Kiki, ja, die... ...die, die, die aap heette ook Kiki! Dat kan oh, die ik kan het niet... ...op niet gewoon Oh, jeetje. Was het niet ook Basement Jacks... ...die zo'n plaat hadden we... ...Where's Your Head... ...dat die videoclip... ...in al die apen hadden ze dan weer de hoofden gemonteerd van mensen. Dat zag er zo grappig uit. Zo! Dat je denkt, dat moet je na elf uur je niet kijken vlak voor die gaan slapen. Want dan kan je daar rare beelden van in je hoofd krijgen. Ja, ik denk het ook wel, ja. Red Alert, dat was een grote hit en nieuwe zing Die heet Raindrops. Laten we hopen dat ze vandaag in de lucht blijven hangen. Ook morgen regen. Wat mooi. Ik weet het niet. Goed. Ik heb ook het slem in mijn hoofd. Denk. Het is 20 minuten voor 10. zo ja, schizofreen is nooit alleen. Nee, dat is zeker waar. Gezellig. En <laughs> um, ja, je had het over alcohol? Ja, ik heb het al eens net weer Het aantal mensen dat in India is bezweken... nadat ze illegaal gestookt alcohol hadden gedronken... is de afgelopen dagen gestegen... van 65 naar ruim 110. Het aantal wow. doden zal waarschijnlijk nog wel verder oplopen... omdat er heel veel mensen nog doodzieken in het ziekenhuis liggen. Wij ja, zo noemt het als iemand een slechte trip heeft... Dan, uh, die gaan ze bad gaan ze bad ja slecht het, het, ja. dat heeft nu een extra goede betekenis gekregen natuurlijk dat Michael Jackson staan is, nooit meer op he is he's going bad ja absoluut ja dus uh, ja heftig in India dat is dat volgens mij als ze maar even denken van hey, word ik dronken van dan nou, laten we het maar nemen neem maar lekker ja nee maar we hadden het over die alcohol op straat maar er is dus echt heel onlangs dus uh, 23 juni dus uh, ook in uh, Schavendeel schaafvandeel daar is dus ook nu uh, uh, bier of wijn drinken op straat vanaf 1 juli verboden in het centrum en het is dus zodra ze open zijn, uh, die flessen, dan worden... Ja, ik vind gewoon, ze moeten ze gewoon af, afpakken en leeggooien, die flessen. Dan, uh, je kan die pubers niet erg pakken. Volgens mij hebben ze helemaal gespaard. Voor Jij wil respect je krijgen voor de politie. Dan moet je op die manier moet je het aanpakken. Ja, ja nee. Ja, maar, maar, dat denk ik wel, ja. Maar ja, kijk, het is gewoon zo van de, de meeste meldingen van alcoholgerelateerde overlast... komt dus gewoon uit het centrum. En uh, jongeren die schreeuwen of op een andere manier kabaal maken... en lege drankflessen op straat gooien en vernietigen... En de vernieling aanrichting in de omgeving. Nou, het moet gewoon afgelopen zijn. Dat gesodemieter. Ja. Nee hoor, maar ik, ik hou zelf ook wel van een wijntje. Dat, uh, dat is een ding wat zeker is. Maar uh, ja, het gedragen zelf, dat lukt pas rond een achttiende. Maar ja, als we zo blijven zuipen, dan gaan die hersenen die worden er niet beter van. Nee, het is het ze maken of het, die contactjes niet, waardoor de, de reden. De menselijke soort gaat, wordt wel minder, denk ik. Dus je hebt wel. Uh... Uitzondering, Maar het menselijke soort wordt gewoon, wordt gewoon slapper. Het is niet meer wat het geweest is. Nee, dat is absoluut waar. Ik ben echt benieuwd of het de leeftijd omlaag gaat... over een jaar of twintig of zoiets. Het zou heel goed kunnen Dat eigenlijk. zou best wel kunnen eigenlijk. Ja. Nou, het afzet zonnepanelen is in gevaar... door traag toekennen van subsidie. Vrienden vriend van mij is ook bezig met zonnepanelen op het dak. Je krijgt subsidie voor, maar dat is een heel omslachtige regeling. En toch heel veel mensen hebben zich daardoor heen geworsteld... en hebben daarvoor zich daarvoor opgegeven. Het waren geloof ik iets van 6000 mensen die zich konden opgeven... En dan kreeg je uiteindelijk dat geld terug. Maar nu, uh, nee, er uh, was plek voor 6.000. Er zijn nu wel 12.000 mensen die zich hebben aangemeld daarvoor. Alleen, de papierwinkel daarvoor is zo traag op gang gekomen. Dat heel veel mensen het nu veel te laat op het dak krijgen. Waardoor ze ook denken van nou, dan toch maar niet. Want de zomer is dan voorbij. Dus dan krijg ik daar toch geen stroom van. Laat ik het maar niet doen. Dus er komen, voor mensen die te laat waren, misschien toch weer open plekken. Okay. En op zo'n zaterdag is dan misschien toch een moment dat je denkt, daar moet ik even over nadenken. Ik vind het wel ik een goede even op zaak. Ik vind, ja, ja, een hele goede zaak. Want Ik vind het ook zo'n gemiste kans... Gewoon dat uh, de, de, die, al die nieuwbouwwijken die gemaakt worden... die mensen betalen toch al een godsvermogen voor het huis. Nou, maak hem dan gewoon 3000 hoger... voor zo'n zonnepaneel erbij. Zodat die hele wijk gewoon uh, al een zonnepaneel heeft. Voor 3000 hoger bedoel je? Ja. Ik bedoel Die huizen die kosten al uh, 300.000 euro of zo. Oh, of op die manier. Duur. En dan denk ik van, nou, die 3 of 5.000 euro die dat kost... Ik denk dat ze op dat moment daar niet moeilijk over voelen, nee, want dat dan denk ik is dat niet. gewoon zo. En, ja. en ondertussen kan je wel een goede sier maken als stad of dorp. van Wij hebben, maken een groene wijk en dit en dat. Als je die wil, dan koop je niet voor, voor jou tien anderen. Dit is gewoon echt, als je een schuine dak hebt richting het zuiden, dan moet, moet je ineens over nadenken. Dan moet gewoon zonnepanelen op komen, klaar. Ja, vind ik ook. Ja. Ja, ze moeten gewoon dakpannen maken met zonnepaneeltjes erin. Ja, dat is een idee. Nou, het, wordt wel steeds, het wordt ook steeds dunner ook. Hè? Want die zonnepanelen op zichzelf zijn niet zo heel erg dik meer. Die zijn maar een paar centimeter. Maar de beschermingen ervan. Want dan moet het ook wel beschermd zijn tegen. Ja, als het een keer de buurjongen toch kwaad is. Dus Ziet ik daar nou, een gooi steen. Of dat? tegen een hagelstorm. Of tegen een hagelstorm. Er moet het goed aan. beschermd worden. En die bescherming is eigenlijk. Dat neemt nog het meeste ruimte in beslag. Dus het, ja, het, het gaat steeds verder. Alleen ja, de zon moet wel schijnen. Anders dan levert het weinig op. Ja, dus dan, uh, maar ja, dat, ja je slaat het op. Hè? Want ik geloof dat de Verdes gaat er terug het net in. Dan krijg je weer geld voor terug. Ja. Maar het schijnt toch al 10 of tot 15 jaar te duur... voor je terugverdiend of zo? Zeker, ja. Maar ja, hoe lang, in principe leef je langer in een woning. En als het er gewoon aan die woning vast zit... volgens mij moet gewoon echt de overheid gewoon daar gewoon ook flink voor stimuleren. Uh, Niet over nadenken, stimuleren. gewoon invoeren. Dus. Dus, en hoe meer er gemaakt wordt, hoe goedkoper het ook weer is dan. Ja, Dat is volgens zeker mij wel. Ja. Goed, uh, we hebben natuurlijk net al Wilco gehad met Wilco. Het wordt tijd voor de Jolande... Keuze. Keuze. En die heet ook Jolanda. Ja. ja.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 Ja, dit past er zo in, man, dit. Als je denkt van, ik hoor een slee, dan gaat hij op de CD van de kerst. Want wij proberen er ook met kerst altijd alternatieve muziek te draaien, want al die White Christmas en die Mariah Carey... ...die zelfs uh, nog excuus heeft aangeboden, omdat ze namelijk tijdens het optreden van... Uh, ...nou ja, optreden klinkt zo, nou, uh, tijdens de... Tribute to. to Tribute to Michael Jackson, dat ze zo slecht bij stem was... Ik hoorde hoor geen verschil. Maar goed. Dat ze, zo, ze stond bij die kist. Ze werd overmand door emotie. Ze kreeg bijna geen geluid. Oh Michael. Oh, dus dus zeggen we maar, ja sorry. Het was niet de bedoeling. Ik had meer willen geven. Nou ja. Maakt ook niet uit. Maar ze was emotioneel dan, betrokken. Geef dan wat aan die kinderen. Ja precies. Geef dat wat. In plaats van uh, stemgeluid. Uh, dit was uh, uh, Diastro en Palologram. Ja. Parallel Universe, dat soort dingen doet me okay. denken. En daarvoor natuurlijk nog, hoe heet die band ook weer met Yolanda? Sierra Maestro. Sierra Maestro. Dat komt oorspronkelijk uit Cuba, die muziek. Het is toch wel leuk dat ze in Cuba over o? mij zingen. Als Castro maar niet meekomt. Nee. Hoe gaat het ja. met Castro? Is hij, was hij nou al dood? Was hij... Nou, dat kunnen we ook nog een keer op gaan zoeken. Dat is ook nog een idee. Dus, uh, ja, maar over dood gesproken. er was een vrouw... Ja. Uit het Groningse Rode School. Die heeft acht weken dood in huis gelegen. voor nou, haar door beter. de politie werd gevonden. Het ging om een 50-jarige Chileense. die al sinds de jaren 80 in Nederland woonde. en ze was wel in psychische nood. En uh, ja, de medewerkers. Uh, die, die kregen in één gesprek bij haar thuis geen gehoor meer. van de hulpverlening. en uh, namen aan dat ze was vertrokken. Ja, wel weer makkelijk hè. En uh, de buurtbewoners melden daarna stankoverlast. waarop de politie de vrouw vond. en ze, ze bleek zichzelf om het leven te hebben gebracht. En er is onlangs dus wel een bijeenkomst georganiseerd voor de geschokte buren. Want ze zouden al talloze kering melding gemaakt hebben van de slechte situatie van de vrouw. Dus dat is het eigenlijk wel erg dan Dat is nog. wel weer erg. Maar het is wel beter. Want vorige week hadden we iemand die was vijf jaar blijven liggen. Ja, maar dat, die is vast een schoongevreten skelet geweest. Dat kan anders niet dat, die, anders. De, die kan je zo uh, in, in de kist gooien, zeg maar. Um, ja, het, het, vandaag in de Kletskal van Nederland een heel stuk over het gat van Wormer. Je kent het verhaal nog niet, maar het is een soort Loch Ness verhaal. Dat er in 1959, 1959 om het volledig te zijn, zomaar een spontaan gat in een weiland ontstond daar. In Warmer dus. En de vrouw van de dominee die daar vlakbij woonde, die hoorde s'nachts wel een fluitend geluid. En toen een soort knal. Ze dacht van, ik hmm, weet niet wat het is, maar het is wel raar. En uiteindelijk de volgende dag werd een gat ontdekt door het boer achter op het weiland. En toen had ze dus, ja, dat heeft vast met elkaar te maken. Ja. De schotels Het was natuurlijk ook vlak na de oorlog. Dat was ook een beetje in die duistere jaren. Dat we met Rusland een beetje een lezen ja, geloof ik. Ja, koude dus, oorlog. Ja, koude oorlog. Dus wat was dat voor raar? en toen ging het gat onderzoekt, bleek Het gat 60 bij 60 centimeter te zijn. Dus met de hand graven. En dan 60 meter diep plus minus Dat reed je niet echt. Nee. En ze hadden natuurlijk ook niet echt ver... Maar je zou maar eens gaan, gaan kijken zo van, uh, hoe diep kwam het been. En dan... Hoe, het was 60 meter, hè? Ja, 30 geld, tot 60 meter. werd. hetzelfde geld val je er gewoon in, weet je wel. Ja. Kom dan wel eens je, omhoog. Je kan, je kan er gewoon niet verdwijnen. En het had een zeskantige hoek had het. Nou, het zag er heel apart uit. En de boer heeft tot zijn dood aan toe... heeft hij, in te, ja, heeft hij het, gewissen, is, is het in het gewissen gelaten wat het nou precies was. Ze kon het niet achterhalen. Echt, alle journalisten zijn er bovenop gedoken. En de militairen zijn erbij gekomen. Ze hebben het helemaal onderzocht. Niks. Maar dat vreet aan je. je als je het gewoon niet weet. Nee, hoe kon dat gat er nou? Ja. Ik, ben, ik heb geen... Uh, uh, geen schop ter hand genomen. Maar jij zei het over een wormgat. Nee, dat heet een in de wormer was dat. Oh. In de wormer. Ik denk, en denk dat er ook worming was. Jaren later, in 1975, is er ook weer een gat ontstaan in dezelfde buurt daar. Okay. Dat leek toen meer op een uh, veenscheur. En uh, nou ja, goed, uh, daar zie je dan ook foto's van, van een man die dan met een baksteen uh, in dat gat het meet is en zo, Maar dat was echt een veenscheur. Dat andere gat van 60 bij 60, met die scherpe kanten, vierkante hoeken, dat was toch echt iets mysterieus. Ja, het is net het Vlieging idee alsof schoters, er iemand ja. een reuze, een zo'n staafje in zo'n kaas doet, om te kijken of hij lekker is. Weet ja, je wel? Ja, zo, zo, ja. Ja. ja, dat, je denk, nou, dat is wel heel groot hoor. Ja. Dus uh, ja, spannende dingen. Ik ga er nog verder op Google. Ja, dat, is toch, dat blijf je toch achtervolgen. Net zoals het monster van Loch Dan zie je ja. dan weer zo'n documentaire en dan denk je zo, leuk. Misschien hebben ze dit keer wel wat ontdekt. En dan blijf ik zo'n hele documentaire uitzitten. En uiteindelijk denk ik, ik wist het ook wel. Ze hebben weer niks ontdekt. Nee, natuurlijk ben ik kan weer anderhalf uur niet televisie. Hetzelfde ook als het ene dingetje in die piramide, weet je wel. Dat er toch een uitgang is voor iets met metaal. Dat ze een schroef gevonden hadden of zo. Weet je wel, in een van die kamers. Dat er een uitgang was naar buiten, naar de sterren. Oh ja. Je hebt ja. Ook, ja, ook drie uur te kijken. Als je met zo'n karretje in ging ja. rijden. Zo'n heel klein oh, dingetje Hé, hey, maar nog even. Fidel Castro die is dus wel overleden. Hij is in 2007 al overleden. Oh, Oké. Okay. Dit stuk was van tien de 20 januari 2007. We melden dat hij zojuist is overleden. Dus ja, dat is alweer bijna 2,5 jaar geleden. En het land is op de goede weg. Hij is op de goede weg, jawel. Dus hij, hij is opgevolgd tussen broer. Die dezelfde ideeën heeft natuurlijk zoiets, hè. Dat kan niet anders gewoon. Dat kan gewoon niet anders. Nee, dat vond ik ook wel. Rox heeft een nieuwe single uit Bulletproof. Hoe te passen als het over Q hebben.